Eerst een beetje een technische uitleg, want wat is zo'n Super 8-camera eigenlijk? Wel, um, ik heb het even opgezocht en ik zal jullie even heel kort uitleggen wat zo'n Super 8-camera is. Een Super 8-camera was eigenlijk de eerste huistuin- en keukencamera. Um, is een beetje in, in, uh, populair, is populair geworden in de jaren 50. En uh, ja, het is echt zoals je een filmrolletje nog voorstelt, hè, met, de, met het gekartelde randje. Het was ook echt een rolletje dat je op een camera moest draaien. En om het af te spelen, de film, had je ook nog een apart toestel nodig. Dus het was niet gewoon een videocamera die je dan um, in je video kon steken. Het, er, was een apart opnamemateriaal, er was apart opnamemateriaal en afspeelmateriaal. Nu, die, video, die Super 8-camera is een beetje in, om, in onbruik geraakt, nadat de Handicam kwam hè, van Sony. Dat was iets makkelijker. Uh, dat konden we gewoon via de video bekijken. En uh, ja, de Super 8 belandde toen op zolder. Heel veel mensen hebben nog zo'n spoeltjes op zolder liggen. Uh, en ik denk dat Curieus het gewoon heel erg jammer vond uh, van dat materiaal dat uh, niet meer kon bekeken worden. Uh, en ik denk dat ze daarom hun project bedacht hebben. Maar dat horen we na de muziek in het interview. Ik kondigde het daarnet al aan. VZW Curieus is gestart met de jacht op Super 8. Wij zijn uiteraard heel benieuwd wat ze daarmee bedoelen. Dag Lotte. Dag Leen. De jacht op Super 8, um, ja, wat mogen we daar eigenlijk onder verstaan? Wel, we zijn eigenlijk op zoek naar oude 8mm en Super 8 beelden. Die beeldjes, die spoeltjes die heel veel mensen nog op zolder hebben liggen. Omdat wij onszelf eigenlijk graag een beeld willen vormen van hoe dat... Uh, Vlaanderen eruit zag in de jaren 60, 70 en bij uitbreiding de jaren 80. Dus daar zijn we naar op zoek. Ja, en jij bent op dit moment uh, in Zaventem, op zo'n inzamelmoment. Uh, hoe zijn de reacties eigenlijk? De reacties zijn eigenlijk heel positief. We krijgen echt wel heel veel mensen over de vloer die gelukkig zijn dat ze eindelijk die spoeltjes nog eens van volder kunnen halen en binnenkort ook uh, op mooie kwaliteit op uh, DVD kunnen bekijken. Dus de reacties zijn echt wel. Uh, Bijzonder goed. We zijn ja. daar heel blij om. Ja, en dus dat is wat jullie doen. Jullie verzamelen de spoeltjes en jullie zetten het beeld dan om naar een uh, DVD'tje. Ja, dat klopt. Zo is dat. Ja. En heb je een beetje zicht op welke beelden er zoal zijn binnengebracht? Wel, ik heb daar juist nog eens zitten kijken, zo tussen de, de spoeltjes die we al binnengekregen hebben. En er zitten uiteraard heel veel huistuin- en keukenbeelden tussen uh, beelden van de familie, familiefeesten ook. Uh, uiteraard ook heel veel reizen ja. en uh, dan eigenlijk nog hele leuke beelden van stoeten, van kermissen van ook ons uh, eigen koloniaal verleden dus daar zit eigenlijk wel heel veel, uh, heel veel verschillende beelden tussen Ja, en na de jacht op Super 8 is er ook de nacht van Super 8 dat klinkt spannend dat gaat ook uh, spannend zijn, althans, daar hopen we toch. De bedoeling is eigenlijk met de beelden die we nu verzamelen, om daar een selectie in te maken van de leukste, uh, van, de, van, de, van de spannendste beelden die we binnenkrijgen. En we gaan daar zelf een, uh, een documentaire om maken. Uh, hoe dat er juist gaat uitzien, dat weten we natuurlijk pas na de inzameling. Maar uh, op de nacht van Super 8 gaan wij vier keer in Vlaams-Brabant... Uh, Film die we zelf gemaakt hebben, die compilatiefilm vertonen. Dat is ook het moment waarop dat iedereen alle materiaal terugkrijgt dat hij binnengeleverd heeft. Ja, en onze uitzending gaat vandaag ook over privacy. Uh, hoe zit het eigenlijk met de privacy van de acteurs in jullie filmpjes? Uh, hebben jullie gevraagd of dat uh, hun filmpjes mogen vertoond worden? Ja, uiteraard. Dat, dat, dat, dat vinden we zelf heel belangrijk, dat we niet zomaar uh, hun beelden, die privébeelden, te grabbel gooien. Dus iedereen dat een filmpje of een spoeltje binnenlevert, die krijgt ook een contract voor, uh, voorgeschoteld. Uh, wij overlopen dat heel nauwkeurig. En daar wordt dan de vraag gesteld of dat de mensen uh, akkoord zijn in het geheel of een, of een deel van hun films. Uh, aan ons wilt uh, afstaan om te vertonen in openbaar. Dus daar wordt echt wel uh, heel zorgvuldig op, uh, op gekeken of dat de mensen wel hun toestemming geven voor die beelden te vertonen. Als dat niet het geval is, als dat de mensen echt zeggen van ja, dit is toch te privé, dan gaan we daar uiteraard rekening mee houden. En dan uh, komen die beelden zeker niet in onze montage terecht. Ja. Um, moesten er nu mensen warm gemaakt zijn uh, door het interview? Waar kunnen ze nog terecht met hun filmpjes? Of waar kunnen ze uh, de filmpjes bekijken, een keer ze op dvd gezet zijn? Wel, uh, wij hebben nog een aantal inzamelmomenten. Uh, de eerst volgende is morgen in Leuven. Dan hebben we in uh, die Stentwild dwingen ook nog uh, inzamelmomenten. En dan zitten we ook nog in, uh, in Gooik, uh, in Ternat. Uh, maar ik denk dat het misschien gemakkelijker is om de website even ja. mee te geven dat is um, www.dejachtopsuper8.be dus alles aan elkaar en 8 in cijfer geschreven en daar vinden alle, vindt alle uh, plaatsen terug, alle data terug van de inzaamomenten en ook van de filmvertoningen zelf waarop iedereen trouwens welkom is Oké, okay. heel erg bedankt voor de informatie. Ik heb nog een allerlaatste vraagje. Heb je zelf ook nog ooit gefigureerd in een Super 8 filmpje? Nee, zelf niet. Uh, blijkbaar zijn er uh, bij ons in de familie niet zo'n uh, amateurfilmers geweest. En uh, achteraf gezien is dat uiteraard jammer, want ik had mezelf graag als kind ook nog eens gezien. Maar het zal, uh, het zal voor mijn eigen kinderen zijn. Ja. Oké, okay. dankjewel Lotte voor dit interview. Dat is graag gedaan. Koningin het daarnet al aan. We gaan het vandaag ook hebben over um, privacy op sociale netwerksites. Uh, enkele voorvalletjes uit het recente verleden wekken wel enkele vragen bij ons op. Zo was er het filmpje van de woordvoerder van Obama die een bordkartonnen Hillary Clinton in de boezem grijpt. Um, ja, hij werd net niet ontslaan nadat het filmpje op Facebook gezet wordt. Uh, Obama vond hem gewoon veel te goed, maar hij kreeg wel een serieuze blaam. Wie wel ontslaan werd was een Belgische dienster in New York die haar job verloor nadat ze op haar blog vertelde over een uh, ja, nogal beschonken bezoekje van minister de Krem. Uh, na de muziek bellen we met professor Dumortier, professor aan de rechtsfaculteit van Leuven, om te vragen hoe zit het eigenlijk, mogen werkgevers hun werknemers ontslaan nadat zij informatie gevonden hebben op... ...van de film Trainspotting in 1996. En voor een antwoord op onze vragen over privacy en sociale netwerksites heb ik professor Jos Dumortier aan de telefoon. Uh, goedenavond. Uh, professor Dumortier is, uh, maakt deel uit van de onderzoekseenheid Recht en Informatica aan de Faculteit uh, Rechtsgeleerdheid. Uh, en ik zou jou de volgende vraag willen stellen. Kan iemand eigenlijk ontslaan worden door informatie die de werkgever via Facebook van zijn werknemer te weten komt? Uh, in bepaalde gevallen kan dat en dat is ook al gebeurd. Uh, dat is al in België gebeurd en dat zeker ook al in het... ...in het buitenland gebeurt. In België heeft dat niet het nieuws gehaald... ...maar in het buitenland zijn, zijn vooral de gevallen bekend van, van Virgin bijvoorbeeld... ...waar een aantal werknemers kritiek hadden geuit op de vliegtuigmaatschappij... ...en ook over het gedrag van passagiers. En als gevolg daarvan heeft Virgin die mensen ontslagen. Ja, dus en doen. is dat dan geldig bewijsmateriaal? Wel, dat is uh, soms een probleem. Het, kan, het, kan, uh, het komt er voor de werkgever op aan... wanneer hij om die reden uh, mensen zou ontslaan... om ervoor te zorgen dat hij dan natuurlijk een bewijsmateriaal, uh, bewijsmateriaal heeft. Hè. Bijvoorbeeld in, in het geval uh, in, waar wat mij bekend is in, in België... was dat een probleem, omdat de, de werkgever had nagelaten... van het filmpje uh, zelf vast te leggen. En op het moment dat hij het bewijsmateriaal wou, uh, wou uh, uh, van, van, het, van het internet afhalen, was het al verdwenen. Hè, en dan staat men natuurlijk ja. voor een probleem. Maar het is wel geldig bewijsmateriaal, er is geen twijfel over. Ja, en wat als die werknemer uh, die informatie nu niet zelf online, online zou gezet hebben? Uh, wel, dat kan natuurlijk dat uh, ja dat is. Het kan natuurlijk zijn dat, dat er informatie op het internet komt. Uh, die daar, en dat bedoelt u, waarschijnlijk onder een valse naam is geplaatst. Ja, ja. Uh, ja dat, dat, dat kan natuurlijk uh, een argument zijn om, om, uh, om, om het ontslag te betwisten. Hè? En het zal, het zal natuurlijk voor een werkgever, want het is natuurlijk een zeer zware maatregel, iemand ontslaan om dringende redenen. De werkgever zal natuurlijk voorzichtig genoeg moeten zijn. Uh, om sluitend bewijs te hebben over de feiten die je te lasten ligt van de werknemer. Hè? Dat spreekt ik vanzelf. Ja, ja. Uh, ik stel de vraag eigenlijk, omdat ik uh, gehoord heb dat er tegenwoordig ook een nieuwe trend is bij studenten, dat zij uh, Facebook-pagina's aanmaken voor hun proffen. Uh, is die bedenkelijke eer u ook al te beurt gevallen? Niet dat ik weet, maar ik moet toegeven dat ik niet uh, heel frequent op Facebook rondhang. iets uh, zou mij verwonderen. Dat is een heel, uh, een heel uh, gespecialiseerd gebied. En, uh, uh, ja, dat, ik geef niet echt hoofdvakken aan studenten. Ja. Dus, uh, maar de proffen in kwestie waren er zelf ook niet echt tevreden mee, had ik begrepen. Hoe zegt u? De proffen in kwestie waren er zelf ook niet echt tevreden mee, had ik begrepen. Oh, sommigen wel, en uh, ja, somm sommigen trekken zich daar ook niet veel van aan. Uh, dat hangt, hangt er een beetje van af. Het hangt er ook een beetje aan af wat op die website staat, of dan nu. Of, maar soms is dat ook lovend. Ja, ja. Uh, wat, wat zou je onze luisteraars nog aanraden uh, met betrekking tot privacy? Waar moeten we voor opletten? Wel, uh, je moet recht respecteren van, van de mensen waarover je schrijft, zou ik zeggen. Uh, en en, en uh, vooral niet de openlijke... Uh, alle details uit je privéleven online zetten. Ja, dus... De, als je van de mensen respecteren, hè, over wie men schrijft, net zoals een journalist dat moet doen. Moet zeker ook iemand die geen journalist, professioneel journalist is, maar die dat uh, doet, uh, bijvoorbeeld op media zoals Facebook, moeten de rechten de recht, de recht respecteren van, uh, van de mensen waarover, waarover het schrijft of publiceert. Ja. ja, om af te sluiten wou ik nog vragen of u zelf een Facebookpagina hebt, maar daar hebt u daarnet al op geantwoord. Ik vermoed dat het uh, nee is. Ja, die is er een beetje toevallig gekomen. Het is niet echt een pagina, maar, uh, maar, maar ik heb wel een account, laten we zeggen, op, uh, op, op Facebook. Maar ik moet toegeven dat die niet zeer actief is. Oké. Okay. Professor Dumertier, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ja, daar. Ja.